Een varken gevuld met duiten, heb ik vandaag geslacht. Om kermis met haar te bieren als het kan tot middernacht. Donia, Togia, tremelen in de rotte watsa. Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret. Donia, Togia, tremelen in de rotte Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe.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 Toen is er een man gekomen, waar sprak ze even mee? Nu is ze als dikke dame met een kermis op tournee. Konia, konia, drie in de wat ronde opza. Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret. Konia, konia, drie in de wat Als ik mijn ogen open doe, lag jij me guiter toe.